Door Negens met het NOS-journaal. In de Spaanse stad Vigo zijn zeker het podium waarop ze stonden instorten. Vijf mensen raakten zwaar gewond, Niemand is in levensgevaar. Maar allemaal bezoekers van een muziekfestival aan de kust... het platform waar het publiek op stond begaf het. Sommige mensen vielen in zee. Om te controleren of niemand klem zat, zijn duikers het water ingegaan. Waardoor de constructie het begaf, is nog niet bekend. Zorgverzekeraar Mensis gaat behandelingen van depressies... op een andere manier vergoeden... Voortaan wordt alleen nog maar vergoed op basis van het resultaat. Met 18 GGZ-instellingen heeft Mensis een contract gesloten... voor behandelingen korter dan een jaar... van patiënten die niet chronisch depressief zijn. Met vragenlijsten wordt vastgesteld of depressieklachten zijn verminderd. Piloten van KLM dreigen met acties... als het bedrijf hen niet tegemoet komt in de CAO-onderhandelingen... staat in een brief van pilotenvakbond VMV... Een woordvoerder van de vakbond zegt dat er nog geen concreet plan ligt voor acties... maar dat ze een laatste voorstel hebben gedaan aan KLM. De piloten eisen vooral verlichting van de werkdruk. De vakbond en de luchtvaartmaatschappij onderhandelen al maanden over een nieuwe cao. Het dodental van de zware aardbeving op Lombok stijgt nog steeds. Het officiële aantal ligt nu op 436 en dat zal naar verwachting nog verder oplopen. Er zijn 1350 mensen gewond... Lombok werd de afgelopen weken getroffen door drie zware aardbevingen en talloze naschokken. Grote delen van het Indonesische eiland zijn verwoest. Honderdduizenden mensen zijn dakloos. Het weer. Vandaag trekken flinke buien over. Sommige gevallen met onweer en hagel. En vanmiddag is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust en 24 in het oosten. Ook morgen blijft het vrij wisselvallig met wat buien, maar ook zonnige perioden. En ook dan maximaal een graad of 24.